Op meer plekken zijn door de gladheid problemen, onder meer bij Zundert in Noord-Brabant. Een auto is daar tegen een boom gebotst en twee mensen zijn daarbij zwaar gewond geraakt. Er zijn geen hulpverzoeken binnengekomen van Nederlanders die in Venezuela zijn. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren waren er in Venezuela meerdere Amerikaanse aanvallen... en ook de president van Venezuela, Nicola Maduro, werd opgepakt. Nederlanders werden daar opgeroepen... hun familie te laten weten of ze in orde zijn. En er wordt steeds meer bekend over de slachtoffers van de grote brand... tijdens de jaarwisseling in Zwitserland. Die brand was in een bar. De jongste slachtoffers waren meisjes van 14 en van 15. Dat meldt de Zwitserse politie nu. Bij die brand kwamen zeker 40 mensen om het leven. En er was wat paniek bij fans van Wie is de Mol? Want gisteravond zijn de kandidaten voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Vandaag stond er op de website van het programma opeens welke deelnemers er zijn afgevallen en dat er wel het seizoen nog moet beginnen. Nou, Tross Tros heeft erop gereageerd. Er is er niks aan de hand. Het was een technische fout. Het zegt niks over welke deelnemers er tijdens het programma nou wel of niet afvallen. En dat zou ik nou precies naar buiten brengen als statement als het precies de mensen waren die afvallen. Ja, het weer nog van weer plaats. veel plekken sneeuwt het nog in het zuiden juist wat zonnegraadje of twee. Morgen opnieuw wit, maar dan ook weer de zon. En dankjewel. de verkeersinformatie bij Kiemi. is Wel leuk, nu moeten ze intern op zoek naar wie de mol is, wie het online heeft geplaatst. <laughs> Vertraging op de weg. Op op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuis en Hoevenlaken 8 kilometer, 21 minuten. En de A4 Rotterdam-Den Haag. Ja, Danny zei het net al. Tussen Rijswijk en Iepenburg is nog wel vertraging. 3 kilometer, 10 minuten door de gladde weg. Controles langs A-wegen zijn niet gespot. Stefan Bouwman. Ja, het is weer weekend. weekend. weekend. weekend. Met zo de uitslag van Kees Casio. Maar eerst Olivia Dino Q. Boys with Q Dit is Q Music David Gedda, Teddy Swims En Tones en I En dit is Q Music Miles Smith En dit is Nieuw Zometeen echt hoor het antwoord op Kees Casio, wat ik net op mijn kinderpianootje speelde. Maar eerst zomerse muziek, terwijl Nederland wederom een winterwonderland is op de meeste plekken. Samenveld, Aloe Black en Hey Sun is nieuw op je music. Hey Sun, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey Sun, I wanna tell you how anything you dream is possible. beautiful cue music cue music cue sounds better with you better with you I let it fall Set fire to the ring. je Music met aan de telefoon Chantal. Hallo Chantal. Hi, goeiemiddag. Ja, als ik zeg dat het sneeuwt in het land... dan zijn er ook gelijk heel veel mensen die zeggen... nou, bij mij niet hoor, maar hoe is het bij jou? Uh, een hele pak sneeuw, echt heel veel. Oh, wat leuk. En heb je, nou, althans, ik zeg wat leuk. Maar voor sommige mensen is het ook heel eng. Dan durven ze niet meer naar buiten. Of je kan de deur niet uit. Hoe is het bij jou? Uh, nou ja, we kunnen wel makkelijk gewoon de deur uit en voor de, het is voor mijn zoontje de eerste keer het pak sneeuw, dus het is voor hem uh, dubbel leuk, denk ik. Al oh, wat cool. De eerste keer sneeuw als kind? Ja. Hoe oud is hij? Hij is net een jaar. Oh, wat leuk. Ja, dan kan hij nog niet echt uh, sneeuwballen en zo maken. Maar wel er een beetje nee. in rollen. Nee, ja, dat. En als we een sneeuwbal geven, is het echt wauw. Ja, helemaal verwonderd. Oh, wat grappig. Ja, leuk, hé. Hey. Nou, dat is een mooi plan zo voor de zondag. Even een beetje machine. Ja, zeker. Leuk. Hé, hey, ik speelde net iets op mijn kinderpianootje. Dat klonk zo. Oh crazy. Ah, uh, uh. Ja, ja, ja. ja zongen, al mooi. Mee. Welk liedje was het volgens jou? Apenen van Bruno Mars en Rosé. Dat is helemaal goed. Dat betekent dat jij sowieso het Key Music prijspakket krijgt. Oh, superleuk! Al stom en Bram... met ook goed hebben, krijg je extra prijs. Kan jij niet even vasthouden? Want ik moet zo even naar het toilet. Oh, ik hou Miep even vast. Miep. Miep. Miep. Miep. Miep. Even doen. Stol. En dan moet ik moet even onze koffiekopjes oh, koffie koffie opruimen. Koffie Miep. Koffie. Stevie. hi. Het is natuurlijk apete putte. Apete, apete de, ja. de, de, de plaat waarvan ik al snel zei, jongens, die gaat uh, hoge ogen gooien. <laughs> ja. Bram heeft eigenlijk deze plaat ontdekt. Eigenlijk ja. wel. En ik weet nog dat ze bij de muziekredactie zeiden, nee, dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks. En oh, het werd gewoon nummer 1 in de top 40. Nou, Rosé Bruno Mars, hè? Ja, dat ik heb ik wel zin in een flesje rosé. Nou, ik niet. <laughs> ik nou. heb wel zin in een Mars. Nou, hoi, hoi. <laughs> hey, hoi, Stevie. Hoi, dat betekent dat het goed is. Hé, hey, super, superleuk. Jij krijgt dus een ingelijste en gesigneerde foto van Tom Bram, Kees Casio en mijzelf. Oh dat, vind ik, dat, vind ik, dat maakt me zondag helemaal af. <laughs> the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 Hey, hey, wij zijn Suzanne, Suzanne en Freek. Hoi, hey, ik ben Snelle. Het, het is, is gewoon geen weekend zonder weekend. Stefan op de radio. Groetjes. Hoi. New Music. We noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven, Eén kroeg in één keer. Het is niet om over naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven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 De maar dat maakt op zich niet uit. Ik kom nergens anders thuis. En ja, dan rijden treinen hier.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 Woensdag moet ze in de operatie, dus het is eigenlijk helemaal geen leuke reden. Maar ik vind het altijd leuk om uh, het, zeg maar het beeld te zien. Dat iemand dan helemaal rondrent, een soort Tante Sedonia. Lekker bezig, Linda, en heel veel sterkte komende week. meteen op Q, een nieuwe ronde, repeat of niet, terug van vakantie.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 4. Goedemiddag, Flitsmeister, verkeersinformatie bij Key music Het kan glad zijn op de weg, hè, dus doe voorzichtig. Dit zijn de langste files op de A1 Amersfoort-Apeldoorn... tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 6 kilometer, 11 minuten. En de andere kant op, de A1 Apeldoorn... Zeg ah, dat goed? Nou, whatever. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken... 11 kilometer, ruim een half uur. Dan nog de A12 arnhem oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland... 2 kilometer, 11 minuten. En controles langs A-wegen zijn niet gespot.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 Uh, je gaat Taylor Swift niet mooi afkondigen. Je gaat gewoon lekker overslaan met je stemmetje. Welkom. Repeat of niet is terug van vakantie. Uitgerust teruggekomen van de kerstvakantie en oud en nieuw. Met genoeg inspiratie, dus ook weer voor nieuwe liedjes. En we beginnen 2026 met nieuwe muziek van Nate Smith. En die ken je sowieso sterker nog. Zijn vorige top 40 hit stond ook in het lijstje met de 100 grootste hits van vorig jaar. Fix What You Did in the Break stond bijna 7 maanden in de Nederlandse top 40. Nu is er dus nieuwe muziek samen met Tyler Hubbard. En Tyler heeft in Nederlandse doorbraak nog niet gehad. In Amerika daarentegen is het een hele grote jongen in de country muziek. Ja, als je het zo meteen een lekker nummer vindt. Uh, je kent uh, de, de, de deal. Je kan je dikke duimpjes aan het werk zetten in de Q Music app door repeat of niet te tikken. Of je stembanden, die dus net bij mij de brui uh, even eraan gaven. En je kan bijvoorbeeld inspreken waarom je het een leuk liedje vindt. En waarom je het een repeat vindt. Of waarom je het helemaal ruk vindt. mag ook kort van stof zijn. Schril repeat, schril niet, doe je ding. Bij Nate is het in ieder geval een dikke repeat, want deze samenwerking stond al heel lang hoog op zijn bucketlist. Hij is een enorme fan van de stem van Tyler Hubbard. Ook van zijn energie, van zijn songwriting... Dus toen hij After Midnight voor het eerst hoorde, toen was hij meteen verkocht. Want dat is het, En Nate vindt het ook tof om met andere artiesten te werken die de liedjes schrijven. En dan zegt hij, ja, weet je, ik kan alles zelf willen doen... maar samenwerken is toch ook wat muziek leuk maakt? Maar ja, maakt het muziek leuk? Repeat of niet? Jij hebt het dus voor het zeggen in de Q-Music-app voor After Midnight. Repeat of niet?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 Dat doet sommige mensen ergens anders aan denken. Oké. 1, 2, 3... Because I'm just a teenager, baby. <laughs> This is too hard bij de baby. Mooi. <laughs> Repeat. <totipen> <totipen> of niet zijn oudste dochter. Ja, uh, hij zegt repeat, zij zegt daarentegen niet. Dus daar komen we op dit moment nog niet verder mee. We hebben een padstelling. Nate Smith en Tyler Hubbard after midnight. Het is ronde 1 waar jij het voor het zeggen hebt. Wil je hem vaker horen of dus niet? Pia zegt, beetje saai, voorzichtige repeat, want misschien als ik het vaker hoor dat het leuker wordt. Melissa zegt van mij een nietje. Zeker een repeat. Heel leuk lied van jaren. Kirsten zegt repeat, heerlijk nummer. Hopelijk nog vaak terug te horen op de radio. Sven vindt het een niet. Ik ben wel fan van country muziek, maar ik voel hem gewoon niet bij deze. Ja, dat kan. Roger zegt van mij een hele dikke repeat. lekker sound. Jet zegt ook dikke repeat, het nummer van Nate en Tyler. Jake, sowieso vette dikke repeat. Nee, een dikke niet. Dit is het echt zo niet voor mij. Anne wordt er niet heel gelukkig van. Lekker nummer hoor. Repeat. Nou, al met al als ik ga turven, is het een repeatje geworden. Een voorzichtige vanavond ronde 2 bij Vincent. Zee, lo. Zee lo. Ja, dus party people in the club <laughs> I'm loose loose and everybody knows i get off the train baby it's true it's true i'm like inception i play with your brain so I don't sleep or snooze, snooze i don't play no games so don't don't get it confused no cause you will lose yeah now now pump up pump pump, pump pump it up and back it up like a tonka truck darling. if you go hard you gotta get on the floor if you're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 Met een kleine tip van Ome Stefan. Als je de weg op moet, maak je auto sneeuwvrij. Doe je dat niet? Dan kan je best een flinke boete krijgen. En die decembermaand die was al duur genoeg. Rond 1, u op cue.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 Q, zo meteen never you. And never forget you. En natuurlijk het Nieuws van 4 uur met Danny Vos. Ja, de vakantie is voorbij. Ga je morgen weer naar werk of naar school? Vertrek dan op tijd, want de eerste waarschuwing van Rijkswaterstaat is een feit. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving? Klaar. Je nieuwe website? Klaar. En je eerste factuur? Ook klaar.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 Ook lekker voordelig? Eén ster beter leven gyros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Hands van voedsel. Aldi. Jij wil een zaak waar een luchtje aan zit? Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. En hij... Thuisstudies En hier smelt de Fans van Voordeel pas echt voor weg. 200 gram geraspte 30-plus kaas voor maar 1,59. Fans van Voordeel! Aldi, kies een van onze 700 thuisstudies. Nu met gratis tablet. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Maar wij maken het mooier. 18 plus speelden dus. Ja, Echt serieus! Oh, wat een geld! 50.0, tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Wat lezen met je doet, het maakt je fantasierijker. Brengt je dichter bij iemand anders. Laat je nekharen overeind staan en ontroert je.